Kasper Meijer met het NOS-journaal. Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn volgens de autoriteiten zeker 13.000 Palestijnen gedood. Het dodental is daarmee in een dagtijd met zeker 700 gestegen. Bijna 70% van de doden is vrouw of kind, zegt het door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid. Het aantal gewonden is net als gisteren 30.000. Volgens experts van de Wereldgezondheidsorganisatie is de methode die de autoriteiten in Gaza hanteren om het aantal doden te berekenen betrouwbaar. Een jemenitische Houthi-militie heeft op de Rode Zee een vrachtschip gekaapt en meegenomen naar een onbekende haven in Jemen. Volgens Israëlische media is het schip deels eigendom van een Israëlische zakenman. Hoe het met de 22 opvarenden gaat is onbekend. Volgens Israël waren er geen Israëliërs aan boord. Het schip, de Galaxy Leader, vaart onder de vlag van de Bahama's... en was volgens Israël vanuit Turkije onderweg naar India. De Iraanse rapper, die een belangrijke stem werd van de anti-overheidsprotesten... is onverwacht vrijgelaten. Thomas Salehi was veroordeeld tot zes jaar cel... maar is vrij na het betalen van een borgsom. In zijn muziek sprak de 33-jarige Salehi onder meer zijn steun uit aan de protestbeweging in Iran. Die ontstond na de dood van de 22-jarige Masa Amini, die overleed nadat ze was vastgehouden door de Moraalpolitie. De onderbezetting bij de politie is de komende jaren nog niet opgelost. In 2027 wordt er nog steeds een tekort verwacht van 1500 agenten. Dat komt onder meer doordat er veel politiemensen met pensioen gaan en doorkrapten op de arbeidsmarkt. Verder zit de politieacademie voor volgend jaar al vol. Er zijn tekorten bij de basisteams, bij de recherche, de informatieafdelingen en bij sommige specialistische diensten. Het weer. Vanavond is het wisselvallig met vooral in het noorden veel regen. Vannacht wordt het met name in het zuiden en midden droger. Morgen opnieuw kansen buien met maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden Een half uur vertraging. De weg is weer vrij na een ongeluk. Twee afgestoten rijstroken op de A10 Zuid bij Amsterdam. De baarsjes. Als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt, drie kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Pinschel Radio Show 1568. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier op de, in dit mu muziekprogramma. Kom even niet uit mijn woorden, muziekprogramma hier op ZFM Karani. Beter bekend als Erika Kelen uit het Limburgse, Zuid-Limburgse plaatsje Steen tegen de Belgische grens aan. Uh, die heeft een nieuwe single uitgebracht, Lucky Charm. Ze heeft het geschreven voor een Amerikaans echtpaar, dus in opdracht van. En dat is een beetje jazzy-achtig. Uh, Erika die speelt zelf uh, piano, uh, niet onverdienstelijk trouwens. En uh, ook op dit nummer. Uh, over jazz gesproken, een beetje jazz achtig Dat is ook het album waarmee we af gaan sluiten van het uh, album Promise. En de track Fresh Air. En dat is van dat, uh, De groep Flow. Zo noemen ze zich. Dat met uh, allemaal bekende nieuwe age muziekartiesten. Waaronder Jeff Oster. En. Um, ja, ik zit even te denken aan de enige dame die erin zit. Dat is even graaien, Want ik draai hem rechtstreeks van uh, CD. En hier is hij. En dat is, oh ja, Fiona Joy en Lawrence Blatt en Will Akkerman. Dat zijn de vier mensen die uh, de groep flow maken. Maar goed, ik heb nog, natuurlijk ook nog twee andere nieuwe albums. Handscapes van Yvonne T. Seyra en uh, van een uh, meneer en mevrouw Dion. Uh, daar is ook een album. Ja, ik kan het allemaal niet uitspreken. Het is allemaal vreemde talen voor mij. Uh, ik heb al moeite met het Nederlands. Dus uh, Pistolradio.info, daar vind je de playlist. En dan kan je het zelf even teruglezen. Veel luisterplezier. carlino with perpetual motion one of the artists on peaceful radio please visit my website at perpetual-motion.net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 That's the one